The concert was over There was still a band playing Zit hij hier bij ZFM Entertainment voor You. Ik zou zeggen allemaal hele goede middag. Dus we zijn er gewoon hoor. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Tot uh, uurtje of zeven ben ik bij u. En natuurlijk hebben we zo'n een, uh, een gasten natuurlijk hier in de uitzending. Dus ik zou zeggen blijf zeker luisteren. Met allemaal op die 106.9 en 104.5 op de kabel en 24 uur op de TV-tekst in Zandvoort. Een, een boom boom. En dan ja, komen we terug bij u met Angelina. een beetje beginnen, om het maar zo te zeggen. Nogmaals, ik zou zeggen: een hele goedemiddag. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan iemand erbij halen en dat is. Uh, ja, Angelina. Ja. Hallo? Angelina. Allemaal. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond ja, nog ja, weer, hè? Nee, goede avond nog niet. Nee, niet niet. Nee, nee, nee. Oh. We zitten nog voor zessen, toch? Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, Angelina. Hallo. Eh, uh, ja, we zijn er eigenlijk een beetje niet helemaal op voorbereid. Nee. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan het gewoon ja, doen, toch? Ja, ja, zo is het. Ja. Hey, um, nou, laten we maar eens beginnen. Uh, ja, stel jij je even voor. Nou ja, ik ben Angelina Lemoyne en um, ik kom uit Velsen zuid En ik ben twintig jaar en ik ben denk ik nu, sinds het afgelopen jaar, uh, serieus bezig met uh, zingen. Ja. En ik heb een eigen single uitgebracht. De ware kunnen zijn. Ja, die gaan we dadelijk eventjes tegen horen brengen natuurlijk. Zeker weten, ja. En uh, ja, natuurlijk uh, ja. ben je een dochter van... Van Carina Lemoyne. Ja. Misschien dat de mensen haar ook wel kennen van uh, de groep Luf, waar ze vroeger in hebt gezeten. Uh, ja, dat denk ik denk wel. Denk ik wel, hè? Ja, ja, ja. ja. En uh, ook meegedaan aan het programma Bloed, zweet en Tranen. Ook in de live shows gekomen, misschien voor de mensen die dat gezien hebben. Dus uh, van een nee. vreemde is het niet helemaal... Nee, uh... nee. En, uh, zelf uh, geen bloed, zweet en Tranen, of... Dat programma bedoel ja, je? Ja. Mm, nou ja, ze zijn ermee gestopt natuurlijk. Hè? Dus als ze het nou weer hadden, dan uh, had ik het wel leuk gevonden. Denk mm, ik. Ja, maar ik denk maar dat het wel terugkomt hoor. Ja, dat denk Jawel. ik wel. Jawel. Hey, um, ja, hoe ben je ooit begonnen eigenlijk uh, met, met het zingen? Uh, nou ja, ik was uh, wel altijd al geïnteresseerd in zingen. Dat ik het leuk vond om te doen. Gewoon als, Alleen ik... gewoon als klein meisje ja, uh, ja, ja, voor ja, de ja. televisie met elkaar open. En ook, gewoon uh, lekker in de douche en zo, ja. ja. Maar ik vond het wel eigenlijk te spannend om echt op het podium te staan. Dus dat vond ik veel te eng. En eigenlijk nu sinds ja, het laatste jaar pas echt ben ik een beetje over mijn angst heen gekomen. En uh, treed ik nu wel uh, het liefste op eigenlijk. Oké. Okay. Ja. ja. Nou ja, het is... Uh... Ja, ja, ja, eigenlijk begint iedereen zo'n een beetje. Een beetje ja, een je beetje moet nog. toch een beetje over je angsten heen komen, natuurlijk. En uh, veel optreden nou, hebben ik gedaan. Ik, ik, ik, ik weet dat er nog uh, aardig wat artiesten zijn die uh, toch wel uh, behoorlijk de zenuwen in de. Ja, nu uh, nog steeds. Gingen. Nou, Terwijl... ik vind het ook nog wel spannend hoor. Als ik een optreden heb dat ik denk van, oh, dat is wel uh, iets groots of belangrijk. Maar als ik dan eenmaal aan het optreden ben, dan verdwijnt dat ook alweer. wel. Weer. Ja. Wel, want, ja. Dat is, uh, daarom zeg ik, er zijn er bij die, die zingen al 30 jaar en uh, ja, ja. Die, die hebben nog steeds podium, uh, podium ja. Vrees, dus, uh, <laughs> Maar uh, ja, ik denk dat we hem eventjes moeten laten horen. De ja, ware kunnen leuk. zijn. Ja, lijkt ja, wel leuk. gaan we doen. Ja. Ik zie de maan, ik zie de maan, ik zie de maan. Als jij zitten te kijken naar de zon. Nee, niet gek. Nee, niet gek. Niet gek. Nee, je houdt zich niemand voor de gek. Ik had het mis, ik had het mis. Kom toch bijna terug, we praten dit wel uit. Oh, en jij ziet alles in het rood. Ja, ik wil alles voor je doen, voor je doen, voor je doen Want je zit alleen maar in mijn hoofd at means. Ik zou die waarde kunnen zijn, ik zou die ene kunnen zijn. Ik zou die waarde kunnen zijn, ik zou die ene kunnen zijn, ik zou die ene kunnen zijn. Ik zou die ene kunnen zijn, ik zou die waarde kunnen zijn, ik zou die ene kunnen zijn. Ik zou die ene kunnen zijn, de ware kunnen zijn. En de dit ware. was ze dan, ja, Angelina. Ja. <laughs> nou ja, ik moet zeggen, ja, klinkt, hij uh, klinkt leuk. Dankjewel. Ja. Lekker een meezinglied ook, hè? Ja, het is, een, het is natuurlijk een bekende melodie. Ja, ja. Dus uh, ja, dat is sowieso een, een lekkere meezingen. Inderdaad, ja. <laughs> hey uh, ja, hoe ziet het eigenlijk een beetje uit in de toekomst voor jou? Mm, nou ja, ik ga natuurlijk uh, uh, gewoon lekker doorroep doorgaan nu... Nou, en ik wil het, wel, uh... Dit is natuurlijk de eerste single. Ja, daarom. Ja, en Ik uh, ja, wil graag in 2017 natuurlijk ook wel weer een nieuwe maken. En, ja. uh, maar we hebben er nog niet echt over gesproken. Daar moeten we nog wel over gaan nadenken. Omdat we nu natuurlijk ook nog druk bezig zijn met deze. Is dat in eigen beheer? Of uh, uh, werk je samen met, uh, met iemand? Ja, ik heb wel een, een team gehad. Ik heb de productie dan met Ger Oelemans gedaan. Ger Oelemans, ja. Ja, en uh, mijn tekst is ook geschreven door uh, Massowela en Hans Lauw. Dus ja, we hebben wel een heel team gehad die mij hiermee hebben geholpen. Dus ik hoop natuurlijk dat het zo verder kan gaan. Je zegt gehad? Ja, ik hoop ze nu nog steeds te hebben natuurlijk. Nee, oké. Maar misschien. Nee, ik wil er gewoon lekker mee verder. Sowieso met Geoelemans. Je hebt nog niks in het verschiet. Nee, het is nog niet besproken. Dus ja, we zijn natuurlijk zo druk bezig hier nog mee. Dus dat kon wel goed. oké. En. De toekomst. En, uh, wat, wat Wil je singles blijven maken? Of, of, ja, of ga ja. je toch nog naar een album uh, eventueel in de toekomst toewerken? Ja, nou, ik ga natuurlijk wel eerst nog even beginnen met singles. Een album zou natuurlijk wel uh, heel leuk zijn. Maar uh, de volgende die ik ga doen... ja dat uh, wil ik denk ik ook nog steeds in hetzelfde genre een beetje houden. Gewoon poppy Nederlands. Want ik denk een echte, een echte volks, uh, volkslied dat, dat niet echt helemaal uh, bij mij past. Ja, zeg maar... Je wil een volkszangeres worden, laat ik het zo zeggen. Ja, maar wel lekker poppie. Nou, ja, nee, vanzelfsprekend. Het ja. moet we wel aanslaan, natuurlijk. Ja. Ik denk dat we nog even een plaatje tussen de we weg draaien van uh, René Schuurmans. Hou je ja. Ken je dat? Ja, zeker ja? weten. Ja, gezellig. Okay. Blijf nog een nacht bij mij. Een envelope, met jouw hand erop mij. Het is over. Zeg niet vaarwel, kom terug, keer je rug niet naar onze liefde Geef wat we hebben niet op, denk toch heel goed na We houden toch alles wat ons leven maakt Smaakt om de poppen luiden. Zo, dat was hij dan. René Schuurmans en blijf nog één nacht bij mij. Ja, heerlijke plaat, al zeg ik het zelf. Lekker gezellig, hè? Ja. <laughs> ja, vind je het gezellig? Ja, om, ik hou ondanks, daar van. Ondanks, ondanks, eh, ondanks je eigen muziek is altijd ja. natuurlijk populair. Het, ja, nee, van, van anderen <laughs> dit vind ik hartstikke gezellig als ik in de kroeg sta. Ja. Maar om het zelf te zingen, dan denk ik van, dat past niet helemaal bij me, denk ik. Mm, ja, sommige nummers moet je eigenlijk niet willen zingen laat nee, ik zou zeggen, ja. het is echt uh, typisch ja, uh, iets, iets voor een man. Of... Ja. ja, Even kijken. Ik, ja, ik, ik wilde hier wat vragen. Maar... Ik, ben ik, gegeven. ik ben het eventjes kwijt. <laughs> Sorry? Uh, Sorry? Naar de hobby's. Oké, okay. nou, de hobby's. Ja, ja, wat zijn je hobby's? Nou, wat zijn mijn hobby's? Ik hou uh, van sporten. Ik sport veel. Specifieke uh, sporten? Of... Uh, nou, meestal een beetje circuitjes en uh, body pump, Wel gewoon lekker gewichtjes uh, tillen. Oké. Okay. En uh, gezond eten erbij natuurlijk. En uh, ja, wat zijn nog meer mijn hobby's? Wat doe ik nog meer? Ik, uh, nou, ik werk eigenlijk ook heel veel door de week. Dus ik werk op een kinderdagverblijf. Oké. Okay. Met babytjes en uh, peuters. Dus dat is eigenlijk ook mijn hobby. Mijn werk is ook mijn hobby. Want dat vind ik ook helemaal leuk. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval ideaal. Als je, ja. van, je, van, je van je hobby en ja. je werk kan maken. Zeker weten. Even kijken. Ik denk dan nog even een plaatje gaan draaien. Ja. <laughs> Halver mij Rijn Merga. In Een waarin ik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 En I'll be missing you. Hier je CFM 106.9 en we hebben nog steeds Angelina op visite hier, oh. inclusief haar moeder, Carina, natuurlijk. Ja. ja, die zit er ook gezellig bij. Ja, die zit er ook gezellig bij. En, uh, ja, voor de mensen die uh, via de webcam uh, web me meekijken, ja. die zien gewoon alles. Dus, uh, ja. Ik zit wel een ja, beetje verstopt, hoor ik net. Dus ja. ik weet niet of jullie me ja, allemaal zien. Maar... <laughs> ja, Jij zit net even in de microfoons. En ik ben ja, nog niet zo heel groot. Dus... Nou nee, nee, ja, dat is het probleem, denk ik. Ja. <laughs> Je ging nog wat, uh, wat leuke dingen doen uh, uh, komende tijd. Ja, klopt. Ja. Ik heb uh, een heel leuk optreden 4 maart in Abina Amstelveen... samen met Mike Pietersen. Dus daar kijk ja. ik heel erg naar uit. Dat is, uh, ja, vind ik ook een leuke zanger. Zeker weten. Ja, ja ik ja. vind Mike echt, uh, echt een hele leuke jongen. Ja. Ja. En ik heb ook, even kijken hoor, 10 juni... Ja, gaan wij een weekje met z'n allen gaan we op Artiestenreis... Naar? Naar Ibiza. Lekker. Dus daar ga ik ook ja. mee, uh, gaan we lekker optreden met z'n allen. Ik ben er vorig jaar geweest. Ja? En ja. hoe vond je het? Heerlijk. Ja? ja. Ook echt ja. party hard uh, alles afgegaan? Of uh, nou ja, ik zat vlak bij het boulevard inderdaad, waar alles uh, ja, op de late uurtjes zich ja. uh, do ja. doorgaat. Dat gaat door. Dat, uh, dus uh, ja. ja, dan gaan we ook wel even kijken op die boulevard denk ja. ik. Nou ja, ik, <laughs> ik zeg het, in september ben ik daar geweest. Ah, Oké, okay. dus, uh, ja. Een beetje het einde van het seizoen. Ja, Nee, leuk. Ja, dan, uh, uh, ja. ja bepaalde disjokies, Jack en zo. Uh, Die ja. je daar dan ook nog eventjes. Ja. Dus dat, uh, ja, nee, dat is een leuk, uh, leuk eiland. Ja, dus zeker dat, weten. Ja. Nou ja, en uh, jij gaat er ook naartoe. Dus, uh, ja, ja. Nee, dat is, met uh, allemaal artiesten. Dus dat uh, wordt hartstikke leuk. Is denk ik. er nog een specifieke plek in, uh, in Ibiza? Wat, uh, waar, waar dat gaat uh, plaatsvinden? Mm, nou, het Hotel Ete Stella maar... Stella, Stella Marble Marbles. Ibiza. Oh. Ja. Ah, okay. ja, en het is vrij nieuw, dus uh, uh, optie. ik ben benieuwd. Ja. Ja. En nee. hey, uh, waar kunnen mensen jou vinden eigenlijk? Uh, ze kunnen me opzoeken op Facebook natuurlijk. Gewoon nee. Angelina Lemoyne en uh, stuur me gewoon een vriendschapsverzoek. En dan kan je alles zien eigenlijk wat ik op Facebook zet. En ik weet ook niet, uh, voor de mensen die misschien Instagram hebben, ook Angelina Lemoyne. En daar zet ik dan ook altijd wat foto's op en... Uh, ja, volgens de, momen, ja, momenteel is het volgens mij alleen maar foto's. Ja, maar, ja, maar je een kan er natuurlijk ook wel erbij, even... maar, ja, ja, inderdaad. Dus dat zet ik er ook gewoon op. Ik, en ik zie tegenwoordig ook al live beelden voorbij komen van Instagram. Oh ja, dat is dat, ook uh, nieuw. Ja, dat uh, verbaasde mij ook ineens. Ja, ik denk, ja, wat is dat dan? Dat is ook nieuw. Ja, dat kan je ook aanzetten. Ja. Nou ja, ik, ik ben wat, wat jaartjes verder. Maar uh, ja. <laughs> ik probeer ook nog een beetje mee te gaan. Een beetje mee te gaan met de nieuwe, <laughs> nieuwe dingen. Inderdaad. Hey, um, ja. Maar je hebt nog niet een, een persoonlijke uh, website waar, de, waar ze dus alles je uh, autobiografie, uh, weet nee, ik veel, nee, dat, dat soort Nee, dat moet dingen. er ook nog komen inderdaad. Dus uh, een eigen site. Dus nu is het echt nog alleen Facebook. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is mooi. Ja. ja. Ze fluiten hier. <lacht> ja, ik hoor het. Naar mij of... Uh... Nee, ik weet het niet. Ik zal well, zo, eens, uh, zo eens kijken. Ja. <lacht> hey, we gaan even een plaatje draaien en uh, ja... Uh, voor mij wilde jij ook zo weg. Dus, uh, ja, we hebben weer een feest, hè? Ja. een verjaardagsfeest. Dus, uh, Draaien we nog maar, even een plaatje en dan, ja. uh, dan, dan we gaan goed. we afscheid nemen. Ja. Goed. Ja. Revenum. en nee, je noemt me een vriend. Ik voel me eenzaam en verlaten. Kijk nog even rond die huis Besef nu dat ik moet vertrekken Het is vreemd, ik voelde me net thuis Hoe kon ik dit zo onderschatten? Had ik maar eerder opgestaan? Laat u in de brieven Ik een weg slaan. Ik heb nu wel genoeg verloren, maar kan de toekomst beter aan. En wat ik goed ben gaan beseffen. Het klinkt heel hard, het is misschien gemeen. Geef je weg, mijn je vrienden. Is het nog sta je alleen. Zoals we net al zeiden, ja, we gaan een heel klein beetje afscheid nemen ja. alvast. Tenminste, ja. echt afscheid nemen doen we niet, natuurlijk. <laughs> ik bedoel, ja, ik hoop in ieder geval sowieso nog hier terug te zien. Ja, zeker en, weten. Uh, ja, dan in ieder geval een beetje voorbereid Een beetje voorbereid, een paar verhaaltjes erbij. <laughs> nee, dat komt wel goed. Hé, hey, uh, ja, uh, zijn, zijn er nog wat, uh, wat, wat, wat dingetjes dat je zegt van, uh, ja, net zoals een videoclip... Ja, klopt. Ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Maar uh, op YouTube sta ik natuurlijk ook met mijn videoclip. Als je gewoon Angelina intikt en dan de ware kunnen zijn, dan kan je ook mijn videoclip uh, even bekijken. Oh, okay. Dus daar staan we ook op. En Spotify kan je ook mijn uh, nummer downloaden. Nou, dus daar ben ik ook allemaal te vinden. Downloaden doen we niet, toch? Ja, het is via Spotify, <laughs> toch? Ja, nou ja, maar dan moeten moet de kosten betaald worden. Uh, nee, dat is gratis. Is dat gratis? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja, dat wist ik niet hoor. Ja. Ik, ik, ik weet alleen dat ik daar. Uh... Ja, je kan er wel uh, sowieso, geloof ik, eentje kan je er dan gratis downloaden. Dus okay. dat, uh... Ja, nou ja, en, en anders uh, ook te downloaden via de bekende site van SBS6 en dergelijke. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Waar die, ja. Waar die dus gewoon ja. uh, voor een klein bedrag uh, ja. te downloaden is. Oké, okay, als je niet dan, dan zou ik zeggen. Uh, ja. Ja, nou ik vond het toch wel hartstikke leuk. Ook al zijn ja. we niet helemaal... Uh, ja, nee, ja. Waren we helemaal voorbereid. <laughs> zeg maar... ik maar, uh, ja, ook daarvoor mijn excuses natuurlijk. Ach ja, dat, uh, ja, het is goed gekomen. De volgende keer beter hè. Als ja, ik dan dat, weer een, nou, misschien een we, nieuwe single heb. Dat, dat gaan, we zeker, <laughs> ja, daar gaan we zeker over doen. En, uh, ja. Komt goed. Ja, dus ik zou zeggen ja. bedankt in ieder geval... Uh, voor de komst uh, hier naar de studio. Uh, ja, jouw moeder uh, Carina natuurlijk ja. ook. Ja, jullie ook ja. bedankt. Ja. Leuk voor de luisteraars. Leuk dat jullie hebben geluisterd. Ja, en... Uh, ja, graag. Tot de volgende keer natuurlijk. Nou, zeker weten. En, ja. en je moeder is ook welkom natuurlijk. Die gaan we ook even promoten. Ja, toch? Gaan we zeker ja, dat weer mag. met de volgende single sowieso doen? We. Ja. Doen we. Hou me aan Kom goed. Dat doen we. Ah, Oké. Okay. Nou. Hey, ik zou zeggen in ieder geval een, een, een fijne reis terug. Ja, dankjewel. En jullie een en, fijne en, avond. Ja, Fijn weekend. jullie ook nog een fijne, fijne avond natuurlijk. Ja. Want uh, ja, je gaat nog een feestje vieren. Ja. Dus kom. Bij deze. Tot de volgende keer. Tot de volgende Koetjes. keer, dankjewel. Maar ik Mijn en alleen voor jou. Elk moment dat jij me geeft, laat mij weer leven. En geef mij het gevoel dat ik besta. Doelloos zonder jou ben ik aan het zweven. Kom maar bij mij en ik loop je achterna.